Eefje kunnen met het NOS-journaal. De vulkaan heeft uit... mensen het leven gekost. Er zijn honderden gewonden. Een stroom hete as heeft meerdere dorpen verwoest... en een gebied van tientallen kilometers is bedekt onder een dikke laag as. De grootste luchthaven van Guatemala is dicht. Een patiënt van de Limburgse TBS-kliniek De Roeisse-Wissel is vanmiddag bijna ontsnapt. Hij werd bij de receptie betrapt... Even later belde hij de regionale omroep 1 Limburg... om te vertellen dat de beveiliging in de kliniek niet goed is geregeld. De man die afgelopen woensdag door de politie in Schiedam werd neergeschoten... is aan zijn verwondingen overleden. De man van 26 had een Syrische achtergrond... en stond op een balkon met een bijl te zwaaien terwijl hij Allahu Akbar riep. De politie kon geen contact met hem maken... en uiteindelijk viel een arrestatieteam de woning binnen... Hij bedreigde de agenten en verwondde een politiehond die later stierf. 16 vrouwen en 69 mannen solliciteren naar het burgemeesterschap van Amsterdam. Dat heeft de provincie Noord-Holland laten weten. Het is de tweede keer dat mensen kunnen solliciteren. De eerste ronde leverde geen geschikte kandidaten op. Het Nederlands elftal heeft gelijk gespeeld in het oefeninterland tegen Italië. Zaza maakte in de 67 e minuut de eerste goal. Vlak voor tijd maakte Nathan Ake gelijk. Marokko won zijn tweede wedstrijd in aanloop naar het WK wel. Het werd 2-1 tegen Slowakije. En Pinkpop wil volgend jaar vier dagen duren in plaats van drie. Directeur Jan Smeets heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente Landgraaf. Hij wil zo meer grote artiesten naar het festival trekken omdat Pinkpop volgend jaar het 50-jarig jubileum viert. Het weer nog, de temperatuur daalt tot een graad of 12 en het blijft vannacht droog. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 the sirens wail. Well. somebody going to emergency somebody's going to jail you find somebody to love in this world you better hang on to the nail the wolf is always at the door shoulders, took a walk down through the park. Leaves were falling around me, groaning city in the gathering dark. On some solitary rock, a desperate lover left his mark. Baby, I've changed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 land so very interesting, with all of memories, our favorite fantasies as we explode our visions of love. Deep in the night, right by the fireside, you felt my kin.